Zes uur. Jobboot met het NOS Journaal. De moordenaar van Theo van Gogh gaat naar een andere cel in hetzelfde complex in Vught. Hij komt op de terroristenafdeling. Dat moest van een rechter, die vindt dat hij te lang op de gesloten afdeling zit. Ook de nieuwe afdeling waar Mohammed B. terechtkomt staat al zwaar bekend. Hij mag straks zo'n 21 uur per week buiten zijn cel doorbrengen. Dat zijn zo'n drie uur per dag. De rest van de tijd zit hij op zijn cel. Op de terroristenafdelingen in Vught en Rotterdam wordt ook een nieuw regime ingevoerd. Terreurgevangenen worden voortaan ingedeeld in leiders en volgers om te voorkomen dat ze elkaar beïnvloeden. NOC-NSF hoeft niet terug te komen van de beslissing om Van Gelder... terug te trekken van de Olympische Spelen. De rechtbank in Gelderland heeft alle vorderingen van de Turner afgewezen. Jury Van Gelder gaat niet in hoge beroep, laat zijn advocaat weten. De Turner eiste dat de sportkoepel alles in het werk zou stellen... om hem maandag alsnog te laten deelnemen aan de toestelfinale. Maar dat wijst de rechter dus af. Van Gelder werd dinsdag naar huis gestuurd... nadat hij buiten het Olympisch dorp was gaan stappen en alcohol had gedronken. NOC-NSF zegt de kwestie met deze uitspraak... voor de rest van de Spelen achter zich te laten. De sportkoepel vindt het jammer dat het tot een rechtszaak heeft moeten komen. In Thailand zijn enkele verdachten opgepakt... voor de bomaanslagen van gisteravond en afgelopen nacht. Bij 14 explosies in verschillende thaise badplaatsen... kwamen vier mensen om het leven. Zo'n 35 mensen raakten gewond, onder wie vier Nederlanders. Volgens de politie hadden de aanslagen niets te maken met moslimterrorisme... maar was er mogelijk een politiek motief. Nederlanders in Thailand worden aangeraden om extra alert te zijn en drukbezochte plaatsen te mijden. De piloten van EasyJet mogen voorlopig niet staken in het weekend. Dat heeft de rechtbank in Haarlem besloten. De luchtvaartmaatschappij had een kort geding aangespannen om stakingen te voorkomen. De rechter heeft nu besloten dat de piloten tot 5 september de hele vrijdag, zaterdag en zondag niet mogen staken. Als reden noemt de rechtbank de terreurdreiging op en rond Schiphol en de vakantiedrukte. Het weer vanuit het westen opklaring en geregeld zon. Het is overal droog. Morgen eerst bewolkt, met in het noorden kans op een enkele bui. In het zuiden ook zonnige periode. Het wordt ongeveer 21 graden. Zondag verandert er weinig. Na het weekend meer zon en hogere temperaturen. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Het is Dennis Mooij van de ANBB. In de Randstad staan maar acht files, dat valt reuze mee. Maar er zitten er wel een paar bij waar je veel vertraging oploopt. Zoals op de A10 bij Amsterdam aan de zuidkant van de stad richting Den Haag. Tussen Duivendrecht en Hout-Zuid staat vijf kilometer. Drie rijstroken zijn er dicht door een ongeluk en dat kost een half uurtje extra. Ook drie rijstroken dicht op de A12 Den Haag-Utrecht tussen Reewijk en de Meren staat vijftien kilometer file... Er staat een vrachtwagen met een klapband en daarna is er een ongeluk gebeurd. De vertraging is anderhalf uur. Verkeer van Den Haag naar Utrecht kan omrijden via Rotterdam en Gorkum of via Amsterdam. Op de A44 richting Den Haag staat tussen Oegscheest en Wassenaar 4 kilometer file. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Allebei. Maar gebreken van moeder, van mijn moeder, dus van mij. CD van jou, CD van mij. CD van ons allebei, Maar gebreken van moeder.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 Shoulders and give it my all like heavy lifting. No game without tears and sweat. to claim blue skies with white clouds, steady drifting. When pain comes to get you, they'll hit you like flow. Better times will pick you. Do what you gotta do. To earn focus in the stormy weather. Come out the tunnel to the light saying. Like the weather, solid as a rock, small piece of leather, but well put together. Flames, our endeavor. Time to find out that game makes it better. Hey, makes it better. Shades of epiphany, can't let it get to me. Move so differently with so sweat for me, easing to my style, lay mine down, king be crowned, look at me now, teaching my classes by the masses, used to gang bang, used to love the clashes, now cash is the only motivation, but now for me G, I'm in the public relations, that's food for your daily soul, word to the letter,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 Uh-huh